streepje ask voordat ik de opname laat horen heb ik nog een, een opmerking aan het eind van het vraaguur werd er een vraag gesteld over Looktel money reader dat is een appje waarmee je bankbiljetten kunt herkennen de vragensteller had grote problemen met een briefje van 10 dat wilde die maar niet herkennen ik zelf heb dat ook regelmatig bij de hand en ik vroeg me dus ook af hoe dat komt het antwoord staat niet op de opname, dus dat krijgen jullie nu. Het gaat hier om nieuwe briefjes van 10, die worden nog niet door MoneyReader herkend. We moeten dus wachten tot er een update is geweest en dan hopelijk werkt alles weer. En dan start ik nu het vragenuur. Goedemiddag allemaal, dit is het Bartimaeus I Ask Vraaguur van vrijdag 27 februari 2015. Dit is het laatste wekelijkse vragenuur. Vanaf dit moment komen we alleen nog maar bij jullie terug op de laatste vrijdag van de maand. Dit in verband met het aantal uren dat we, dat we hiervoor kunnen gebruiken. Maar goed, uh, in ieder geval ons best om uh, iedere maand een uh, goed gevuld en uh, nou ja, een goed vragenuur te brengen. Dat zal ongetwijfeld wel lukken. Wat gaan wij vandaag doen? Um, twee apps... Nancy zou vorige week al hebben gekeken naar de app Workflow. Die had ik toen al aangekondigd, maar dat is toen niet doorgegaan. Die hebben we dus verschoven naar deze week. Dus Nancy heeft me net verteld dat ze er nu van alles over weet. Ik ga jullie iets laten horen over uh, Outlook. De Microsoft app Outlook voor de iPhone. En uh, dan natuurlijk de vaste onderdelen. De vragen die binnengekomen zijn op het e-mailadres iASK. En uh, aan het eind van het vragenuur natuurlijk de tips, de trucs en noem maar op. En ik heb daar ook een leuke verrassing bij voor, sorry. Dus blijf hangen. Voordat ik begin met de vragen binnengekomen bij iAsk, laat ik eerst even de microfoon los voor iemand die iets heel dringends te melden heeft. Nou, ik uh, doe vanmiddag uh, voor het eerst mee. Dus uh, ik hoop dat het, uh, dat het gezellig wordt inderdaad. En uh, ja... Ik vind het wel leuk om mee te doen op zich. Dus ik zal me natuurlijk eerst voorstellen, iedereen voor die nog niet weten. Ik heet Jeremy Bakkers en ik woon ook op Partimees in Zeist. En ik zit op de Bosch Doren, Dus ik doe ook mee gezellig. Dankjewel Jeremy, nu zijn we allemaal op de hoogte. Die de podcast gaan afluisteren achteraf, die weten dat ook. Dankjewel. Um... Dan beginnen we met de vragen binnengekomen bij IASK. Dat was een vraag van uh, twee eigenlijk. Eén uh, vraag in verband met het downloaden van de podcast van uh, Ingrid. Um, ja, die had weer een probleem met het downloaden. Ik had begrepen van Nens dat uh, uh, het zou kunnen zijn dat ze op dat moment Blink Magazine aan het updaten was. Mijn Mac begint er doorheen te kletsen. Uh, Nens, even alles nu weer gewoon naar Wens draait... Um, nee, nog niet alles naar wens. De categorieën werken nog niet, dus daar moeten we nog even achteraan. Ik hoop dat vandaag nog te doen, maar dat, uh, wat je nu krijgt is of je krijgt een uh, als je een van de categorieën pakt, dat je een foutmelding krijgt of dat je uh, op dezelfde pagina blijft. Dus uh, nee, dat heb ik nog niet verholpen. Um, ik probeer dat zo snel mogelijk te doen. Dank, dank. Dat zullen we ook even aan uh, Ingrid terugmelden. Dat zal ik doen. En dan was er een vraag van Johanne over het, uh, het kopen van audioboeken in iTunes. Uh, ik heb vanochtend heel 30%. veel andere dingen gedaan waardoor ik niet aan toe ben gekomen om daarna te kijken. Johanne, uh, jij zei ook dat um, je bij sommige audioboeken wel iets kon afluisteren en bij anderen niet. Um, ik weet niet of er iemand hier in de chat zit die ooit eerder audioboeken heeft gekocht via iTunes. Ik laat de microfoon even los. Oké, okay, blijkbaar niemand. Uh, Johanne, ik kan even zo gauw niet zien of jij aan boord bent. Um, heb ik jou goed begrepen dat je dus de preview niet altijd kunt afspelen, maar dat je ze wel gewoon kunt kopen? Nou ja, ik was het gewoon eigenlijk een beetje aan het uitproberen, want ik geloof niet dat ik echt uh, daar iets in wil gaan kopen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden, maar ik denk, ik ga, laat ik het eens proberen. En bij Nederlandse boeken stond er fragment en daar kreeg ik helemaal geen geluid uit. Ik, ik weet ook niet, en het, en het hele rare is dat ik het vermoeden had... Dat het in de iBooks terecht kwam op een of andere manier, maar ja, ik kan me heel erg vergissen. Uh, bij mijn tweede poging ging ik kijken naar Engelse boeken en daar had ik dus uh, soms wel de preview uh, dat die afgespeeld werd en soms ook niet. Ik zou dat een keer uit moeten proberen met de previews. Ik, ik koop af en toe uh, wat muziek in iTunes en uh, over het algemeen gaat het daar een beetje ook op dezelfde manier. Dat je een preview kunt afspelen. Uh, en, en dan hoor je dus een klein stukje van het geheel. Uh, met audiobooks heb ik dat nog niet geprobeerd. Dus uh, ik, ik ga het wel even een keer proberen. Maar. Paginaal um, uh, 2 van 2. Hou het, het even uit. vast. Omhoog, Als we vanmiddag nog internet tijd internet over te hebben. Hou je mond, iPhone. Als we vanmiddag nog tijd over hebben. Dan ga ik het straks even proberen. Maar ik wou het nu even laten voor wat het was, of voor wat het is. In ieder geval. Um, zou het in, dat het in iBooks terechtkomt, lijkt me raar, want iBooks, dat zijn volgens mij, dacht ik, alleen maar, een soort epub achtige dingen. Alleen dan weer, net e weer even anders. Ik heb daar zelf nog nooit audioboeken in kunnen afspelen. Is er iemand anders die ooit met iBooks, dus de app iBooks audioboeken, heeft afgespeeld? Uh, nee, ik heb wel de iBooks app heb ik wel uh, gezien. Maar um, uh, de iBooks, dat zijn dus maar dingen die zijn moeilijk met Voiceover af te spelen. Maar audioboeken die, die worden meestal afgespeeld met de Daisy lezen app van uh, aangepast lezen. Nou uh, Jeremy het zit even iets anders. Dat zijn audioboeken die speciaal, dat zijn de Daisy boeken die speciaal voor ons zijn gemaakt. Met audioboeken worden boeken bedoeld die je ook in de, uh, zeg maar in de winkel kunt kopen. Dat zijn dan gewoon audio cd's en waarschijnlijk doet iTunes er iets mee. Die zullen er wel M4A of iets dergelijks van maken. Maar uh, Johanna, dat wordt vervolgd. Ik ga er nog wel even naar, uh, naar kijken. Um, dat waren volgens mij de vragen die binnengekomen zijn bij IAS. Ik laat het nog even los. Sorry, ik had, al, ik had al geklikt. Audioboeken kun je niet in e-books afspelen. Dat gaat niet dat kun je alleen maar die beveiligde e-pub bestanden afspelen. En ook gewone e-pub bestanden die niet beveiligd zijn door iTunes of de Apple. En ook uh, pdf's. Dat gaat eigenlijk allemaal heel prima als je weet hoe het moet. Maar uh, audioboeken, dat gaat niet. En dat gaat dus wel in al die andere apps. Alwin, ik zie jou net binnenkomen. He, komen. Heb jij wel eens in um, de app iTunes een audioboek uh, gekocht... Ik heb nooit gekocht, wel eens een preview een gedaan met de app. Uh, die heet Echte Audiobooks, daar kun je ook boeken inzoeken, ook in het vrije, vrije domein. Weet je wel, die, die ook in, um, ooit die club ook weer, uh, kom op, die de boek uitgevonden heeft, die vent. Dat heet hij dat ook weer. Die, al die boeken verzamelen die, uh, die al die, geen copyrights meer hebben. En dan heb je ook zo'n zo zo app, Audiobooks. En daar staan ook die uh, door vrijwilligers eentje boeken in. En uh, die, gaan, die kun je wel ook met hun eigen, eigen speler afspelen. Oké, okay, um, goed, dat was I Ask de Vragen. Dan gaan we naar de apps. Nens, ben jij er al klaar voor? Want dan kan ik even een rustige slokje water drinken voor de, de demonstratie van de app Workflow. Ik weet niet of ik er even tussen mag komen. Ik heb ook, het was veel te laat, ik heb ook even vragen aan AIAS gestuurd. En ik wil hem nog wel even stellen, want misschien is het handig als het in de podcast komt. Uh, bij Voice Dream, daar, kun je teg, daar zijn alle stemmen verwijderd en die kun je dus opnieuw downloaden. Uh, daar hoef je niet voor te betalen, maar ik ik kon nergens vinden waar ik dat moest doen. Dus ik had het gevraagd aan het Voice Overvorm. Toen kreeg ik een antwoord van Piet. En dat wil ik hier even zeggen, want uh, je kunt het uh, doen bij stemvoorkeuren. Daar had ik no nooit, was ik nooit op gekomen. En die vraag had ik jullie ook nog toegestuurd, die kun je dus weggooien. Ah, dankjewel Astrid. Ja, ik, ik kan me herinneren dat bij de laatste update van, uh, van Voice Dream stond daar iets bij. Ik weet alleen niet of dat... Uh, meestal als ik een, een update zie... ik weet niet of, of jullie dat ook doen... dan, dan uh, zie je de update... en de, uh, de naam van het, van het appje... en daaronder dan de knop bijwerken. Als je op uh, de naam van de, de app... dubbeltikt, dan krijg je... zeg maar de... Uh, uh, release notes. Dus dan krijg je het verhaaltje... van wat er, wat er is veranderd. En daar stond volgens mij dat bij. En inderdaad, als je naar instellingen gaat... en dan naar stemvoorkeuren... ...dan kun je ze gewoon weer downloaden. Uh, en dat kost natuurlijk niks, want je hebt ze al een keer gekocht. Hartstikke goed. Nou Piet, uh, bedankt voor het helpen van Astrid alvast. En Astrid, bedankt voor jouw opmerking. Het is heel goed dat dat in de podcast komt. Oké, okay. nog iemand iets voor IASK? Ja, ik wil even aanvullen. Uh, als je ze gaat downloaden stemmen en je kijkt in je lijstje... ...dan lijkt het of je ze opnieuw moet kopen... Maar er staat onder nog een knop, uh, al gekochte stemmen opnieuw downloaden. Dus je moet even goed kijken, want als je normaal bij al die stemmen gaat kijken, dan zie je jouw eigen stem staan die je ooit gekocht hebt voor twee zoveel. Dus ik ga op tegen mezelf. Maar er staat nog een knop, waarbij staat eerder gekochte stemmen downloaden. Bij diezelfde stemvoorkeuren, dus daar moet je even naar kijken. Ja, ik kan het nu even niet demonstreren, maar daar aan het eind van, de, van het vraag u meer over, want ik heb Voice Stream even niet op mijn iPhone staan. Ik, eh, inderdaad. Nou, Alwien, dank je wel voor deze aanvulling. Ik denk dat de mensen er zo wel weer uit zullen komen. Um, ik laat hem nog even los en dan mag Nens, als het stil blijft. Nog één aanvulling. Je kan het ook bij geluidsinstellingen vinden als je het boek al geopend hebt. Oké, okay, Nens, ga je gang met workflow. Ja, jippie. <coughs> ik zeg jippie omdat ik van dit soort apjes hou. En dit zijn appjes, uh, of wat ik bedoel met dat, dit soort appjes is dat um, je dingen naar je eigen hand kunt, kunt zetten... Uh, ...eigen appjes kunt maken, dat soort dingen meer. Daar hou ik van. Een beetje puzzelwerk. En uh, dat is deze zeker. Uh, wat is de app? Hij heet Workflow. Uh, ik spel hem even. W-O-R-K-F-L-O-W Workflow. En wat hij doet is eigenlijk, uh, je kunt allerlei acties, ik zou zeggen acties in blokjes... ...kun je achter elkaar zetten en zo een aantal acties uh, in totaal uitvoeren. Dus, um, nou ja, wat, ik, wat kan ik eens voor voorbeeld geven? Ik zit even wat te bedenken, maar uh, bijvoorbeeld, ik uh, vind wat aan tekst... ...en ik wil dat in mijn, um, hoe heet dat, uh, nou ja, in zo'n zo uh, drijf opslaan en vervolgens wil ik dat het uh, wordt voorgelezen. Nou dat soort dingen dat kan je dan zeggen uh, automatiseren tot één geheel zeg maar, tot één appje zelfs. Uh, zo lijkt het. Dus in wezen kun je er wat mee, alleen je moet er wel mee puzzelen. En dat puzzelen, ja, daar ben ik dus uh, vanmiddag mee begonnen. En ik heb geprobeerd al een appje te maken. Maar ik dacht het is veel handiger om eens even te laten horen wat hun doen als je hem opstart. Dus ik heb hem er eventjes afgegooid en hij staat dus nieuw nieuw op als je hem downloadt, hij kost 2,99. Uh, volgens mij is dat de halve prijs, want volgens mij was hij nu in de aanbieding. Uh, maar dat weet ik niet zeker, maar dat dacht ik wel. Uh, hij is op aanraden van een collega, hebben we hem gedownload en ik mocht er naar kijken. Ik ga mijn voice-over aanzetten. Voice-over aan. Ik zal hem even iets harder zetten, want hij is dat een is beetje zacht. de, de Oké. Okay. Ik dit om te openen. Workflow. Workflow. Tick de om te openen. Nou, dat Workflow. begint al goed. Hij gooit me er gelijk Workflow. uit. Ik ga hem nog een keer proberen. Workflow. Oké. Okay. Workflow. Ik probeer er even doorheen te vegen, maar ik had in, uh, vanmorgen, toen ik de force over aan had met het vegen, ja, dat vond ik uh, wat ongemakkelijk. Maar ik ga het toch even proberen, dat hij niet alles mee. Workflow, automation, maar de simpel. start het. Knop. Oké, okay, het is een Engelse uh, app, dus hou daar rekening mee. Het is geen Nederlandse app. Um, ik zeg cat-started, oftewel uh, begin naar uh, dubbeltik get erop. is started GIF. Okay. Make-gif, koptekst. <coughs> Hij gaat gelijk op de koptekst make-gif uh, make staan, oftewel een plaatje dat beweegt maken. Uh, dat is mijn vrije vertaling van make-gif. Gif, sorry. Um, wat dit is, is dat je direct eigenlijk uh, in een scherm komt om, te, om een, een, een appje direct te maken, een, een workflow direct te maken. En uh, dat gaan we dan maar eventjes doen. Wat het is, is op dit moment is mijn scherm in twee gedeeld. Ik gebruik de iPad. Ik heb hem in onder horizontale uh, uh, stand. Dus de landscape of landschap uh, en mijn scherm is in twee gedeeld. Aan de linkerkant vind ik de actions. En aan de rechterkant vind ik waar ik mijn workflow ga maken. En in dit geval staat daar de kop boven Make Dus daar sta ik nu. Ik zeg even door. Wacht, ik foto op dicht. Hier staat een tip: zo van sleep de foto naar de rechterkant. Ik ga even kijken wat er nog weer is. Oké, okay, hier hoor je. De voor de zand. Ten de -D -D dat hier een actie zit. En die actie die heet. En die actie heet take photo, oftewel neem photo. Wat ik ga doen is, uh, ik ga hier op dubbel tikken en de tweede tik hou ik vast. En het uh, is een beetje raar, maar dan ga ik hem dus uh, slepen naar de rechterkant. Ik ga het proberen. Draging. Nou, je hoort dat hij zegt dragging Oftewel, hij is klaar voor het slepen. Ik ga nu met mijn vinger naar de rechterkant en je hoort dat hij zegt dat ik hem toe kan voegen aan mijn workflow. Ik laat die los en vervolgens is die daar toegevoegd aan de rechterkant. Hij zet zijn focus weer aan de linkerkant voor de volgende actie. En ik ga die weer oppakken op dezelfde manier. Ik dubbeltik, ik hou hem vast en ik sleep hem naar de rechterkant. Het maakt niet zoveel uit waar ik loslaat, hij zet hem toch wel onder mijn neem foto en uh, deze actie die ik net heb doorgestuurd dat, dat is dat hij de gif moet maken oftewel het bewegende plaatje en vervolgens uh, heeft hij mij weer aan de linkerkant gezet waar hij een nieuwe actie klaar heeft staan ga ik weer op dubbel tikken en slepen al het loopt, al en ik laat los Lostroom, Facebook. hij zet me weer aan de linkerkant weer een aantal uh, acties dan kan ik er één uitkiezen. Nou, ik kies in dit geval zend maar even zend e-mail. Er zijn vier opties. Er zijn vier opties. Uh, naar de Facebook een mailtje sturen, een bericht sturen of een tweet. Ik pak even de mail. En ik sleep hem weer naar de rechterkant. Optie journal, tekstveld. Hij zet mijn focus ergens onderin um, en ik moet ergens bovenin zijn, dus dat uh, schiet op. Ik ga even proberen om te vegen. En natuurlijk kan ik ook de sneltoets gebruiken om snel bovenin te komen. Hij zegt hier run workflow, oftewel uh, start je, uh, je actie, hè, dus uh, je workflow die je hebt gemaakt. Ik ga dubbeltikken. Stop workflow. Afdeelding. Nou, Wat hij nu doet dus is eigenlijk de eerste actie uitvoeren in mijn workflow, in dat lijstje wat ik heb gemaakt. Dus ik heb een lijstje gemaakt aan de rechterkant met allerlei acties, een stuk of 4. Dit is de eerste actie, hij zegt maak een foto. En wat hij dan doet is naar mijn camera gaan, dat, daar staat hij nu. En uh, ik ga eens even opzoeken naar nou, mijn take picture. take picture knop. En ik kan drie uh, foto's maken. En bij een gif is het zo dat je drie verschillende foto's maakt waarin een, een als je die achter elkaar zet, waarin een beweging zit. Dus zelf dat je één vinger opsteekt en je maakt een foto. Ik ga het even proberen. Het is een beetje moeilijk als je een foto en een ding wil maken. Dubbeltik. picture. Ik ga nu twee vingers opsteken en ik maak weer een picture. Take picture. En ik steek drie vingers op en ik maak weer een picture. Dan heb ik drie foto's. Eén met één vinger, twee vingers en drie vingers. En wat hij nu doet, is van die drie foto's maakt hij een soort filmpje. Dus nu zie ik dat één, twee, drie vingers, dat ik die opsteek. Achter elkaar getoond. Dat doet hij op een apart schermpje boven op mijn uh, andere scherm. En ik ga proberen het te vegen, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Take foto action. Nou, dat valt stop nog mee. Stop er. stop, foto, action. Nee, hij gaat dus het scherm wat er onder ligt, gaat hij voorlezen, dan dus dan dat voor is niet zo handig. Ik zet gewoon mijn vinger in het midden van het scherm. Nou, dat is ook niet zo handig. Ik moet in ieder geval op zoek naar de dan-knop. En die zit, ja, hij zit op een moeilijke positie, met andere woorden. Ik kan hem niet goed uitspreken waar hij zit, maar probeer hem te vinden. De dan-knop, oftewel, ik ben klaar ermee. Ik dubbeltik erop. Hij zit, mm, ja, links van het midden, zoiets. Vervolgens gaat hij de volgende actie uitvoeren en dat is deze uh, gif of dit, uh, dit, uh, dit uh, dingetje wat ik heb gemaakt, om die uh, per mail te sturen. En dat was de laatste actie die ik had toegevoegd. Dus nu kan die, gaat, komt hij automatisch met de mail en uh, hij staat op annuleren. Dat is in, dat wat ik in dit geval ga doen, maar ik kan hier natuurlijk ook doorheen en aan invullen, het onderwerp invullen en dan stuur doen. Ik annuleer deze, ik dubbeltik erop. ...attentie, annuleer, verwijder concept. En ik verwijder Knop. even verwijder. het concept. Word, meetgif, context. Oké, okay, dit is uh, het voorbeeld waar die mee begint. Dan moet je wel doorheen, want je kan er niet volgens mij in één keer stoppen. Dus dit is wel wat je eerst doorheen moet voordat je hem kunt gebruiken, dit apje. Rechts onderin zit de damknop. Ik dubbeltik erop. Oké, edit, grijs. En nu kom ik eigenlijk pas in het echte... Appje. Hij staat op edit, oftewel bewerken. Geselecteerd. Nieuwe workflows. Hij heeft twee, 2. twee tabbladen. My workflows, oftewel mijn lijstjes van acties die ik heb gemaakt. Calorie, Knop. En een calorie, oftewel uh, een aantal workflows die door andere mensen zijn gemaakt en die ik zou kunnen gebruiken. Knop. En een plusknop. Waar ik een nieuwe workflow kan maken. Nou. Uh, ik kan er een uit de calorie pikken, die kan ik bewerken. Daar kan ik uh, dingen aan toevoegen, weghalen en dat soort dingen meer. Het is handig als je voor het eerst begint. Um, ik ga even voor een eentje toevoegen. Dus een, een lege, zeg maar. Ik heb een leeg vel. Klik en de ik ga klonen. zeggen dat ik er een wil maken. Klik Ach, <coughs> ik heb nu in de linkerbovenhoek Action staan. De terugknop. Met andere woorden, dan kom ik uh, weer terug in het, waar, of in het scherm waar ik net was. Check. Knop. Uh, dan krijg ik een deelknop. Ik, let, dan krijg ik de koptekst, oftewel hoe heet deze workflow, die heeft op dit moment nog geen naam. Knop. De dan-knop, die zit rechtsbovenin en vervolgens kom ik op een zoekveld. Om te en dit is eigenlijk ook weer, het scherm is in tweeën weer gedeeld. Aan de linkerkant vind ik de acties en aan de rechterkant krijg ik dat lijstje waar ik ze naartoe zou moeten slepen. Nou, er zijn allerlei soorten acties mogelijk en uh, wat eigenlijk ja, een beetje het, het, het spelen hiermee is, is dat je een aantal acties achter elkaar gaat zetten en daardoor een uh, reeks aan acties kunt uitvoeren door één knop in te drukken in wezen. Um, wat zit er allemaal in? Um, oh, wat, wat ik wilde vertellen is dat eigenlijk dit een van de enige of dit de enigste app is, moet ik eerlijk zeggen. Um, in zijn soort, je hebt, uh, ik heb dat ooit eens opgesproken, de if-ttt, met drie t's, uh, if this, then that, uh, appje. Uh, daar ben ik ook een groot fan van, maar wat er anders aan deze is, is dat je um, bij de if, uh, if this, then that heb je te maken met uh, apjes die je aan elkaar koppelt, bijvoorbeeld de uh, Laten we zeggen, euh, Safari met euh, Dropbox en euh, nou ja, allerlei diensten die buiten de iPad zelf zitten, zeg maar, dat je die aan elkaar koppelt en dat je dan een reeks euh, aan acties uitvoert. Nou, wat is anders aan deze? Deze maakt gebruik van jouw euh, native apps, oftewel de dingen die in de iPad zelf zitten en dat is nieuw. Dus het gaat niet meer over appjes die buiten draaien. Nee, je kunt hier echt dingen uitpakken. Acties uitpakken die slaan op, jou, um, op jouw iOS. Dus de, wat daarvoor taken in zitten. Nou, om er daar een voorbeeld van te geven. Je kunt kalenderacties uh, toevoegen. Zoals een, een nieuwe event toevoegen. Of een reminder. Uh, je kunt uh, iets met contacten doen. Je kunt wat met documenten doen. Je kunt wat met maps doen. Actions. terugknop. Share. Nou, dat zijn allemaal dingen die aan de linkerkant staan. Dus daar zou ik doorheen kunnen vegen en dan hoor je allerlei acties die je kan doen. Nou, muziek, foto's, video's. Nou ja, zoals je hoort is het allemaal in het Engels. Um, dat is eigenlijk een klein beetje wat je doet. Dus ik heb laten zien hoe je dat doet. Je sleept een actie van links naar rechts en vervolgens kun je dat uitvoeren. Nou, ik heb er eentje gemaakt. En um, ik dacht, nou dan wil ik dan wel eens even kijken wat kan ik ermee. Ik ben vervolgens naar de deelknop gegaan. <coughs> Knop. ik Koptekst. En uh, daar kon ik een aantal dingen doen zoals ik die normaal gesproken ook in de deelknop, bij de deelknop kan doen. Ik kan een berichtje sturen, een mailtje sturen, twitteren, facebooken. Ik kan de link kopiëren. Um, maar er zitten wat drie nieuwe opties in. Er staat add to homescreen. Oftewel, ik kan van mijn reeks van acties kan ik een eigen... Icoon maken, waardoor het lijkt alsof ik een eigen app heb gemaakt op mijn iPad. Uh, en dat is add to homescreen. Of ik kan hem submitten to the gallery. Uh, en dat betekent dus dat anderen er ook gebruik van kunnen maken. Van dezelfde. En eventueel zouden kunnen aanpassen. En ik kan hem share als file, oftewel delen als bestand. Ik heb gekozen voor Add to HomeScreen. Uh, vind ik wel handig, want dan heb ik dus een reeks aan acties heb ik gemaakt. En met één druk op de knop gaat hij die acties uitvoeren. En dat wil ik graag op een van mijn homescreens hebben. Oftewel op een van mijn begin- of uh, hoe noem je dat? Thuisschermen. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Beginschermen, dat is het vast. Um, ik heb dus gezegd: Add to HomeScreen. Vervolgens werd ik uh, naar de Safari. Het Safari opende. Kwam ik dus op een. ...website terecht en daar stond mijn appje. Ik kon nog kiezen van welk icoontje ik erin wilde hebben en dat soort dingen meer. Maar uiteindelijk kan ik dus mijn Safari uit. En vervolgens staat daar gewoon dat ik de deelknop moet gebruiken in Safari. Ik ga hem even indrukken. Ik denk dat... Momentje, ik pak even een bestaande die ik al gemaakt heb. Misschien zijn die er al uit, want ik heb... Suggesteld. Namelijk um, net gemaakt, maar omdat ik jullie wat later wilde laten zien. In ieder geval, ik pak even Safari erbij, dan zie ik gelijk waar het zit. Safari. <coughs> Oké, okay, als ik in Safari terecht kom, heb ik natuurlijk de vorige knop. Verder, vorige, volgende knop, bladwijzers. Adresbalk. En dan krijg ik de deelknop. En als ik daar op weer op ga staan en ik dubbeltik erop, dus... Dat is waar ik naartoe word geleid. En ik zeg zet in beginscherm. Dan wordt hij toegevoegd aan mijn uh, beginscherm. Nou, het klinkt allemaal een beetje abracadabra. En ik denk dat je hier gewoon een beetje mee moet puzzelen. Uh, maar ik, uh, ik uh, zie er wel wat heil in. Dus als ik een leuke heb gevonden of gemaakt, dan laat ik het jullie weten. Uh, welke voor mij interessant was van een van de acties was uh, re uh, record audio. Oftewel uh, het opnemen van geluid. Uh, ik dacht, daar kunnen we vast wel wat mee. Je kunt wat, uh, als je daar thuis bent, wat variabelen toevoegen en dat soort dingen meer. Dus het is een aardig uh, uitgebreide app waar je best mee wat mee kan, maar het is wel puzzelwerk. Dus uh, puzzel met mij mee als je wat uh, leuks hebt. Hoor ik het graag. Ik ga nu loslaten voor uh, vragen en dat soort dingen meer. Ja, dankjewel Nens voor deze uitleg. Het doet mij een beetje denken aan mijn oude MS-DOS tijd, waarin je dus door middel van uh, .bat, uh, dus batchfiles van allerlei dingen kon regelen. En uh, ja, dat klinkt heel erg leuk. Ik laat even los voor mensen die nog uh, op aanmerkingen en op vragen hebben. Nou, voor de liefhebbers, Applevis heeft een hele uitgebreide podcast gemaakt, ook in het Engels, waar iemand een... Uh zo'n workflow maakt en dan iets uitrekent en dan voegt hij inderdaad ook variabelen in waarbij je iets kunt invoegen en dat gaat hij dan de variabelen wordt dan gedeeld of opgeteld of afgetrokken in ieder geval, hij legt duidelijk uit hoe het werkt en het is inderdaad een hele batch procedure, dat deed mij ook een... Uh, Alwin, je moet uh, even iets later de microfoon loslaten want door de latency valt jouw laatste zin, of jouw laatste seconde zal het zijn helemaal weg. Oké, okay, nou lijkt me leuk, die uh... Dus uh, die hebben we bij deze genoemd. Uh, op, op de website van Applevis vind je dus een podcast, een uitgebreide podcast hierover. Dankjewel. Nog iemand? Oké okay, jongens, dan zet ik de microfoon vast voor de volgende app. Dat is de app Outlook. Uh, er is een, een korte opmerking geweest in uh, NCT. Uh, ik weet niet meer of die nou van februari of van uh, januari was, maar dat doet er niet toe. Uh, Outlook kennen we natuurlijk allemaal van Microsoft. Uh, Microsoft is druk bezig om allerlei dingen te ...te schrijven voor het iOS-platform. En dan ook nog toegankelijk. Um, ze hebben inmiddels uh, de, de apps... ...Word, Excel en ook PowerPoint... ...volgens mij, die heb ik nog niet geprobeerd. Maar Word en Excel wel, die zijn behoorlijk goed toegankelijk. Ik had alleen een probleem, dat heb ik nog steeds met een, een Word-document. Als je dat een bestaand Word-document wil uh, bewerken... dan um, ...dan lukt mij dat niet. Uh, we waren gisteren met alle computeradviseurs bij elkaar... En, ...en een van hen zei van... nou ...dat moet wel kunnen, want mij is het wel gelukt... ...en dan kun je weer terugzetten in de Dropbox. Mij nog niet, dus ik ga daar nog mee even mee spelen. Ze hebben dus nu ook de, de app Outlook. Uh, die had ik op de rol staan voor vandaag... ...en ik ga hem ook zo aan jullie demonstreren. Maar uh, ook gisteren hoorde ik iemand zeggen van... ...ja, dat is een leuke app... ...maar alle mails die je daarmee uh, bekijkt... ...die gaan even langs Apple... En ja, de vraag is natuurlijk of je dat wenselijk vindt. Ik weet natuurlijk helemaal niet wat Apple daarmee doet. Ik kan me niet echt voorstellen dat ze daar veel meer zouden kunnen doen, behalve dan opslaan. Maar aan de andere kant, er gaat al zoveel data verkeerd via allerlei bronnen die wij misschien wel en misschien niet weten. Ik wil in ieder geval die app even met jullie doornemen. Hij heet dus Outlook en hij is gratis. Dim Center, extra smart Outlook, reisplaner Outlook. Ik gebruik even mijn... Bluetooth toetsenbord. Account toevoegen. Context. Als je hem voor het eerst installeert, dan kom je dus in uh, uh, het scherm account toevoegen. Daar heb je de volgende mogelijkheden. E-mail. context, Exchange account instellen. outlook account instellen. Uw klant account instellen. Google account instellen. Yahoo account instellen. Iemand account instellen. Hulp nodig? Neem contact op met ondersteuning. Koppeling. Dat is het. E-Map-account instellen. Ik ben uh, gisteravond in de trein begonnen op weg naar huis uh, vanuit Bartimeus om uh, uh, een e-Map-account toe te voegen. Want ik gebruik uh, veel e-Map-accounts. Voor de mensen die dat nog niet weten: een e-Map-account is een vorm van uh, e-mail. Uh, ...verzenden en ontvangen waarbij de e-mail uh, niet op je toestel komt te staan... ...maar bij je provider blijft staan. Dat betekent dat je op verschillende apparaten uh, naar, je, naar dat mailaccount kunt kijken... ...en wanneer je bijvoorbeeld op je iPhone een mail beantwoord... ...zul je op je computer ook zien dat die mail is beantwoord. Oké, okay, uh, ik heb dat gisteren geprobeerd... ...maar ik werd er iedere keer uh, werd ik teruggefloten, want hij kon geen... Uh, Verbinding maken en ik snap nog steeds niet waarom, want ik had volgens mij alles goed ingevuld. Dus ik ga nu kiezen voor een Gmail-account. Yahoo-account instellen. Google-account instellen. Voor een Google-account. Mail. Terugknop. Mail. Context. Google. Afbeelding. Login met uw Google-account. Kopniveau C. E-mailadres. Tekstveld. Oké, okay, e-mailadres. Tekstveld. Invoegpunt en eind. Snel navigatie uit. We zullen Text eens even veld. kijken. E-mailadres. Um... E B-L-O-E-M-S-E-L-S-0-3. Apenstaart. G-M-A-I-L. C-O-M. Oké. Okay. Het lijkt erop alsof caps lock uit staat. Caps lock aan. Nee. Caps lock uit. Oké, okay, dat is dat. Ik druk op de tabtoets. En die doet het niet. Snel navigatie aan. Doe het maar even zo. Inloggen. Knop. Wachtwoord. Beveiligd. Tekstveld. Invoegpunt en eind. Hij Snel navigatie aan. Wachtwoord, Beveiligt. dat zullen we ook textvelden. maar even in tekenen. Wachtwoord. Jullie horen niks, zo hoort dat ook. Snel navigatie aan. Inloggen. Knop. En ik pak de knop inloggen. Inloggen. En we zullen eens kijken wat er gebeurt. Het blijft lang stil, hè? Het gaat. Klik voor meer informatie. Koppeling. Uw basisprofielgegevens weergeven. Er wordt even iets getypt en dat hoor ik op mijn koptelefoon. Meer informatie. Afbeelding. Oké, okay, hij is toch gewoon door, dus ik ga even e -mail. bovenin mijn Meer informatie. E Tom Hessels. Bovenin. Smail. E terugknop. Een terugknop. E Mail. Context. -mail. Bloemsels03 Gmail. Bloemsels038mail.com. Koppeling. Een... Venstermenu knop. Samen. Tom Hessels. Afbeelding. Spuritsparty aiken. Afbeelding. Outlook. Koppeling graag meer informatie. Afbeeld uw e-mail bekijken en beheren. Klik voor meer informatie. Koppeling. Meer informatie. Afbeelding. Krijg je krijgt een e soort um, HTML-pagina. Klik voor meer informatie. Koppeling. Af... meer informatie. Afbeelding. Uw basisprofielgegevens weergeven. Klik voor meer informatie. Koppeling. Meer informatie. Afbeelding. Uw agenda's beheren. Klik voor meer informatie. Dat wil. Koppeling. Dat Meer informatie. Dat U ook allemaal de bestanden in uw Google Drive bekijken en beheren. Klik voor meer informatie, Yo, dat, dat... meer informatie, uw contactpersonen beheren, klik voor meer informatie, nou, mooi, ja. als u op accepteren klikt geeft u deze en Google toestemming uw gegevens te gebruiken in overeenstemming met de betreffende servicevoorwaarden en privacybeleidsrecht, account op op elk gewenst moment accepteren knop, accepteren knop, Damen. accepteren, account is toegevoegd, account is toegevoegd, uw postvak in wordt ingesteld, naar postvak ingaan. Sorry, Uw postvak ik? in wordt ingesteld. Bekijk tijdens het wachten onze korte rondleiding. Nou, dat zullen we maar niet doen, hè. Naar postvak in. Een andere kaart toevoegen. Dus nu heb ik... Naar postvak ingaan. Naar postvak ingaan. Een andere kaart toevoegen. toevoegen. We gaan naar postvak post post in. Gaan. Knop. Attentie. Outlook wil u berichten sturen. Berichten kunnen bestaan uit meldingen, geluiden en symboolnetjes. Dit kunt u opgeven in instellingen. Bekende verhalen. Sta niet toe. Oké. Okay. Doe maar even oké. Okay. Outlook. Ongelezen, mail van Mark Bart. onderwerp rep Johanne, 15 februari 2015, voorbeeld van bericht beste Tom, ik heb het mailtje ook gelezen. Ongelezen, mail van Johanna Schellens, onderwerp rep Adnamo Josep, 14 februari, ongelezen, mail van Tom Hessels, onderwerp melding koppelteken Marianne Wellen, 25 november 2, meer gesprekken laden. Hier zie je dus, ik ga even voor de, het gemak helemaal naar boven, maar je ziet dat ik hier dus meteen een lijstje van mail ziet. ik zit nu even bovenin. Postvakkie weergeven, knop. Postvak kiezer weergeven? Zoeken. Knop. Een zoeken knop. Inbox. Inbox, dat moet een koptekst zijn. Opstellen. Knop. Opstellen. Bloemsels03.8.0. Dat is het, uh, het account. Gefocust op postvak in. Knop. Gefocust op postvak in. Andere postvak in. Knop. Snel filter. Ongelezen. Mail van NJ Bloemendaal. Onderwerp Rep X maandag. Ongelezen mail van Lotte Bloemendaal, onderwerp rep, Vona, vraag over de User, Wacht, ongelezen mail van Bart Bart, onderwerp Johanna 15. Daar Onder heb je dus al die mails op, op, geselecteerd. E-mail, tab 1 van 5. Onderin heb ik uh, verschillende tabs, 5 tabs. Agenda, tab. Een agenda tab, bestanden, tab. Bestanden tab, personen. Vier van instellingen. Top. En hier 10. zie je dus ook die vier onderwerpen waar Outlook uh, uh, uh, uh, zeg maar zich aan wilde koppelen. Dat is de e-mail van dit account, de agenda van dit account, de contacten eventueel. En Google Drive. Um, dan ben ik even vergeten waar mijn Google Drive aan hangt, want ik heb meerdere Gmail-accounts. Maar ik ga voor de grap uh, even kijken, ook voordat voor we naar dieper agenda gaan. Even naar de agenda-tab. En eens kijken, want wij gebruiken de Gmail agenda. Uh, Lotte en ik op onze afspraken te delen. 10, 9, smaak 7 6p. De hele dag 5p. Zaterdag 30 november 2019. <laughs> nou, dat is heel interessant, dit, hè. Um, we gaan eens even kijken wat die. Agenda's beheren. Knop. Helemaal bovenin de knop agenda's beheren. November 2019. Dubbel om te schakelen tussen dag en agenda weergave. Knop, voeg toe. Knop. Zondag 28 december 2014. Maandag 8 februari 2010. Dinsdag 9 februari 2010. Je kunt je afvragen of dit werkbaar is. Donderdag 10 februari 2010. Als ik hier al zie staan. Donderdag 11 februari 2010. Dat ik. Um, Instellingen. Tap, bestaan. Ik ga ik even, even e van hier onderaf. Tap, 11p. 10p. 9p. Smiley. 7p. 6p. De hele dag. 5p. Zaterdag 30 november, vrijdag 29 november, 2000, donderdag 28. Woensdag dinsdag 26 ziet, dit, november 2019. De, uh, we gaan even kijken naar. Um... Agenda's beheren. November 2000. Dubbel tikken om te schakelen, tussen en agenda-weergave. Knop. Dat zullen we even doen. Dubbel tikken om te schakelen, tussen en agenda-weergave. Heb ik gedaan. Voor toe. Knop. Zondag 7 februari 2010. Maandag 8 februari 2010. Ik zie de dus... zondag voor toe. Weinig verschil. Dubbeltikken om te schakelen, tu schakelen. tussen dag en voeg toe. Knop. Zondag 7 februari 2020. Ik merk dus weinig verschil. Dus vooralsnog, ik zal even wijzen. Personen. Personen top 4. Van... Februari. Dus ondanks het feit dat er uh, bij de release notes van. Maar vandaag aan. Knop. Oh, dat is een hele mooie. Ik zie dus inderdaad op mijn. Uh iPhone wat meer knoppen. Microsoft Office zei... Ach, Microsoft Office. Microsoft zei dus dat ze expliciet verbeteringen aan de voice-over hadden aangebracht. E-mail. top. Maar... 10, 9P. Smiley. Vooralsnog. Jullie horen, hij geeft alleen een tikje als ik mijn scherm aanraak. Voeg toe. Knop. Zondag 14 juni 2015. Maandag 8 februari 2010. Dinsdag 9 februari 2015. Het lijkt erop. instellingen. Top. Voor mijn gevoel. Februari 2020. Als niet helemaal toegankelijk gaan is tussen week en Ehm. Um, instellingen. Contact heb ik er niet in staan. Ik ga ik ga nu eerst even gewoon met jullie naar de instellingen. Instellingen. Top. 5 van 5. Ik ga even terug naar boven. Instellingen. Context. Met controle pijl omhoog. Account instellingen. Context. Instellingen voor bloems en andere taak toevoegen. Oh, instellingen, instellingen voor nou, bloemsoftsnow. Ik kan even kom. kijken wat dat of die hier op. ingesteld kan worden. Instellingen terugknop. 03 03gmailcom beschrijving. accountbeschrijving. bloemschol03@gmail.com. e-mailmeldingen. hulp. knop. postvak in. alles. geselecteerd. postvak in. focus. nooit. geluid voor e-mailmeldingen is ingesteld op default. druk om te wijzigen. agenda meldingen. hulp. knop. geselecteerd. agenda meldingen instellen. agenda meldingen uit instellen. Geluid voor agenda meldingen is ingesteld op default. wil ik om te wijzigen. Geavanceerde instellingen. Zullen we zullen eens kijken voor of hij zegt niet dat het de knop op is. Ja, de rugknop. ik kan er wel in. Of geselecteerd. Default. Alert. Light. Siemen. Ship. Shape. Ja, dat Geselecteerd. zijn dus alle geluidjes. Gossi. Light. Hier kun je dus een geluid instellen. Voor de melding de rugknop. van je terugknop van je agenda. Bloemsels 03 afmeting beschrijving. Even kijken wat meer. Alles geselecteerd. Postvak in focus. Geselecteerd. Postvak nooit. Geluid voor e-mailmeldingen is ingesteld op default. Nooit. Even kijken wat dit nooit inhoudt. Geselecteerd. Nooit. Geluid voor e-mail. Geselecteerd. Postvak in focus. Geselecteerd. Nooit. Ja, dit is dus niet echt geselecteerd. Postvak in alles. Niet echt duidelijk. Geselecteerd. Postvak in. Alles. Postvak in. Focus. Nooit. Postvak in. geselecteerd. Hulp. Knop. Geselect. Postvak in. Focus. Je krijgt hier dus niet echt hulp bij. Ik pak hem weer op focus. Geselecteerd. Stond hij. Nooit. Geluid voor e-mailmeldingen is ingesteld. Want dan krijgen we hier dat geluid voor e-mailmeldingen. E hulp. Knop. Geselecteerd. Agenda meldingen aan instellen. Agenda meldingen uit instellen. Geluid voor agenda meldingen is ingesteld op chip. Dat doet ik om te wijzigen. Agenda meldingen uit instellen. Geselecteerd. Agenda melding uit instellen. Kijken wat hij hier zegt. Kopregels. Containers. Spreeksnelheid. Woorden. Tekens. Woorden. Agenda melding. Uit. Instellen. Kijk, deze is... Agenda melding aan instellen. Die is gesel... geselecteerd. Agenda melding aan instellen. Je hebt dus agenda melding aan instellen en... Geselecteerd. Agenda melding, melding instellen. Instellen. agenda melding aan instellen. Deze selecteer ik, dus dan Ge krijg selecteerd. ik een geluid. Agenda, meld, agenda meld, Geluid voor ag geavanceerde instellingen. Account verwijderen. Cash leegmaken. Knop. De cash leegmaken. E-mail. Top. 1 van 5. We gaan account verwijderen. even naar de geavanceerde instellingen. Knop. Adressen. Context. bloemsels 038 mailcom Standaard. Alias toevoegen. Knop: systeemappen. Context. gepland, niet toegewezen. E-mail. Een van vijf. Nou, dat is eigenlijk alles wat je hier hebt. Dus dat lijkt me echt niet zo interessant. Um, ik ga nog even naar de e-mail. Want dat is natuurlijk de meest interessante voor ons. Instellingen. Geselecteerd. Instellingen. Persoonlijke Bestand. Agenda. Top. E-mail. Top. 1. E zo. E-mail. Postvak kiezen weergeven. Knop. Zullen we zullen dat eens doen. Postka... Postvak kiezen weergeven. Knop. Knop. Een loze knop. Samenvouwen. Knop. 038 Adgemail.com. Geselecteerd. Inbox. Verzonden berichten. Alle berichten. Pullenbak. Concepten. Postvak uit. Spam. Belangrijk. Met sterren. Kijk, dit zijn echt de, de, de Gmail uh, mappen, hè, die je ook ziet. Uh... Facturen. Notes. Privé. Dus no, die, die staat vak... gewoon in het postvak in. Concept. alle berichten. Verzonden. Geselecteerd. Bloemselsnood. 03 Geselecteerd. Ik tik daarop ik weer geven. Terug. Knop. Waar het begin. Zoeken. Knop. Een zoeken knop. Inbox. De inbox. Opstellen. Knop. Bloemsels038mail.com. Opstellen. Dus we zullen eens knop. opstellen kiezen. Toch Tekstveld. Bewerkbaar. Woordmodus. Je ziet dat hij, aans... hij is half Engels en half Nederlands. Het toefield. Ik heb geen idee of hij in staat is om uh, mij te herkennen, dus ik tik mijn naam even in. T. Oh. En ik ga M. even kijken of hij in staat is om uh, mijn iPhone... ...snel navigatie aan. Aan. Verzonden vanuit Aploek. Ccbcc field. Text cc-bcc. Subject field. Tekstveld. Ccc's. Verzonden vanuit Adroek. Aan. Tof field. Tekstveld. Bewerkbaar. Woordmodus. Tom. Een procent. Knop. Tof <laughs> field. Tekstveld. Bewerkbaar. Woordmodus. Tom. Je hoort dat hij dus. Snel nou, navigatie uh, -O Niet vanuit mijn contacten. het adres aanvult, uh, aanvult. Dus ik moet mijn hele e-mailadres intikken. Dat zullen we dan maar even doen. T. A. E. S. E. L. S. Open We pakken dus accessibility maar. A C. E. -S, S. S. I. B. I. L. I. D. E. -I. N. L. Snel nou, navigatie aan. Ik ga weer verder. Aan. Verzonden vanuit Aploek, ccbcc field, cc-bcc, subject field, tekstveld, onderwerpveld, invoegpunt en eind, test, -e bekende test, snel navigatie, onderwerp, vergadering bijvoegen, knop, locatie bijvoegen, knop, bestand bijvoegen, knop. Kijk je ziet je hebt wel wat meer mogelijkheden dan dat je dat in het appje van uh, de iPhone hebt maar het is ook wel meteen weer wat. Ingewikkelder. En lokaan, het raar is dat subject, ik. CC slechte verzonden vanuit Outlook. Textveld met meer invoegpunten en eind. Je hoort ook dat. Uh, hoort ook dat, uh, dat is dus verzonden vanuit Outlook. Verzonden vanuit Outlook. Wacht even, Heimann. Dat is dus de handtekening. Dus het, het, het hoofdtekstveld zit wat eerder dan dat je gewend bent. Ik tik weer even iets in. Niet uh, onderstreept. T. Test. Ik ga nu even weer terug naar. de. aan. Knop. En wat hij nu zegt, dat zal ik jullie laten horen. Spreeksnij. Tekens. C O M P O S E. Spatie. S E N D. Compose cent. Dit is gewoon de cent knop. Uh, die heeft dus een beetje verkeerd label. Dus als ik dit doe. Postvakken weergeven. Knop. Dan hoop ik dat die verzonden is. Als ik straks de microfoon los heb, dan zal ik uh, even kijken of dat inderdaad gebeurd is. Um, Zoeken. Knop. Ik zit weer in het box. hoofdveld. Bloemsels. Gefocuste postvak in. Andere postvak in. snelfilter. Ongelezen. Mail van A.J. Bloemendaal. Onderwerp: Ik. Maandag. Voorbeeld van bericht. Details. Overflow. Knop. Oké, okay, ik heb dat bericht geopend. Message fresh. Knop. Overflow. Overflow knop. Message Trash. Message stress. Ik heb nog geen idee wat voor knoppen dit zijn. Message Archive. Knop. Message Archive. Ik denk dat je hier um, Inbox. Ik ga het zo knop. gewoon even proberen. Inbox terugkolomp. Verzonden berichten. Tom Hessels. Inbox. R&J Bloemendaal. Tot Tom Hessels. Message Head Reply. Knop. 23 februari 2015. Details weergeven. Leuke foto, de vloer en twee paar voeten. Ja. ...met vriendelijke groet. Ronald J. Bloemendaal. Voor 74. Ik had een foto moeten maken van mijn idee... ...maar blijkbaar is daar... Uh, ...nadat ik dat had laten doen... Is er, ...zijn er nog een paar andere foto's gemaakt... ...en in de iPhone kun je eigenlijk alleen maar... Uh, ...een datum zien van de foto... ...en nooit een naam. Dus ik had hem een, een foto gestuurd die per ongeluk was gemaakt... ...van een stukje vloerbedekking met twee voeten. Um, 3824, ik ga even hier doorheen. Bloemsels 03, groter dan... Do, Ronald Bloemendaal. Instellingen. Top. 5 van 5. persoon, Bestand. Agenda. Geselecteerd. Volledige bericht openen. Knop. Groter dan verstuurd vanaf mijn iPhone. Groter dan. Groter. Volledige bericht openen. Knop. Geselecteerd. E-mail. Top. Volledige Volledig bericht, bericht openen. Heb ik knop. dus. Dat kan ik doen. Maar dat had ik eigenlijk al Gered. gedaan. Knop. Ik ga naar boven. Gered. Een gereed knop. knop, Overflow. Knop. Weer die overflow. message SITS Trash. Naar tra SITS Archive. Knop. Archive. Vlag. Knop. Vlag. Vlag. RX. Inbox RJ Bloemendaal tot Tom Hessels. Message had reply 23 februari 2015. Details weergeven. Leuke foto met vriendelijke Ronald J. voor l en 7 3804. 03 065 Grote. Bloemendaal is Mail. Knop op de Message Trash. Message Archive Vlag. Knop. Even kijken wat die vlag doet. Geselecteerd. Vlag. Doet niks. Waarschijnlijk kan ik er dan gewoon een vlag aan hangen. Oh. Gered, over message, message archive. leuke foto, de vloer en 2, message I5. Ik kan hem, message trash, Ik ga eens knop. kijken wat hij nu doet. Message over trash, dat knop. is meestal naar de prullenbak. Message trash, i5. inbox, druk, vlag, Knop. X. verzonnen berichten, Tom Hessels, door Ronald Bloemendaal, message had reply, Knop. 23 februari 2015, details weergeven, Knop. We zullen eens even kijken wat hij, die... beantwoorden. Kijk, alle beantwoorden. Knop. Die zag ik net niet, die zie ik nu wel. En het lijkt me raar dat dat komt omdat ik op trash heb geklikt. Doorsturen. Knop. Dus ik heb het gevoel. Maar daar komt Knop. straks misschien iets meer over. Meer. Ik zit namelijk in een, in een beta-versie. Dus het kan ook zijn dat het met uh, uh, de iPhone te maken heeft. Alle beantwoorden. Dat ik uh, ze met het toetsenbord niet goed kon benaderen, maar nu wel. Overflow. Knop. Kijk wat overflow zegt. Knop verplaatsen naar niet gefocuste postvak in plannen, knop, plannen verplaatsen naar niet gefocuste postvak in, verplaatsen knop, markeer gelezen. hier heb ik dus Ver, plannen, knop plannen, kijk Ja, hij kan attentie, dit bericht plannen over een paar uur, knop, vanavond knop, morgenochtend, een tijd kiezen knop, annuleren, knop. blijkbaar kan ik, um... Zeg maar een, een soort plan maken op dit bericht. Zodanig plannen van ik, ik, wil, ik heb er nu even geen tijd voor, maar later kan ik daar wel iets mee doen. Nou, dat is op zich aardig. Message trash. Knop. Um, Message archive. Knop. Archive. Inbox. Terugknop. Message archive. Kijken wat archive Message doet. Message archive. Niets. in box druk knop mesitje vijf knop inbox vlag x verzonden bericht tom hessels door ronald bloet mesitje 23 details weer beantwoorden alle beantwoorden okay, hier heb je dat weer dus ik zie verzonden daar op dit moment geen verschil knop. Inbox. Vlag. Knop. inbox vlag knop x verzonden berichten het vlag terug oh ja ik ga even kijken naar verzonden tom hessels verzonden berichten verzonden berichten ja, wat dat doet weet ik niet. Je kan erop dubbel tikken, maar er gebeurt er niks. Vlag, inbox, message archive. Knop, inbox. inbox terug, dan ben ik hier weer terug. Ander postvak in, knop. Snelfilter. Ongelezen, knop. Met een vlag, knop. Bestanden. Kijk, de snelfilter, hier kun je dus kiezen wat je wil zien. De mogelijkheden zijn alleen ongelezen berichten. Met een vlag. En Dat was dus waar ik net op dubbel tikte. Dan krijgen ze een vlaggetje. Maar het zou mooi zijn geweest als hij dan ook geselecteerd zou zeggen als ik daarop gedubbeltikt had. Bestanden. Knop. Bestanden wil ik zien. Met een vlag. Ongelezen. Nou, doe maar ongelezen. Postvak weergeven. Zoeken. Inbox. Opstellen. Bloemsels 03 Adgemail.com. Gefocuste postvak in. Ander postvak in. Ongelezen. Filter X. Knop. Ongelezen. Mail van Lotte Bloemendaal. Okay. Onder filter. Ongelezen. Filter X. Dat is Knop. dus filter. Ongelezen. Kijken of ik Ongelezen. iets van anders Knop. kan maken. Met een vlag. Bestanden. Knop. Het rare is dat ik dus niet alles weer kan zien. Sluitmelding. Bestanden. Knop. Sluitmelding. melding. Bestanden. Bestanden. Met sluitmelding, met een vlag, knop, ongelezen, met een vlag, bestanden, knop, de, dit is dus sluitmelding, sluitmelding, postvak is er weergeven, zoeken, inbox, opstellen, Bloemsels snel, gefocuste postvak, ander postvak, ongelezen, filter X, knop, kijk of ik hier dan nog iets kan doen, ongelezen, ongelezen, ongelezen, mail van Tom Hessels, onderwerp, Ongel. snel snelfilter, andere postvak in. Gefocust. nu heb je weer gewoon uit. Ongelezen. Ongelezen. Ongelezen. Meer gesprekken laden. Oké, meer gesprekken laden. Kijken wat hier doet. Grijs. Vier gesprekken. Geselecteerd. E-mail. Tap. Vier gesprekken. Grijs. Ongelezen. Ongelezen. Ongelezen. Ongelezen. Snel filter. Nou, meer waren er niet. Het lijkt in eerste instantie, maar dat is natuurlijk met alle nieuwe apps wat een stukje ingewikkelder dan dat je gewend bent van. De e-mail de, de e client die standaard op, uh, op Apple staat. Maar ja, uh, wat ik hier wel leuk aan vind in eerste instantie, is dat je dus ook een bijlage zou kunnen meesturen. Ik zal eens even kijken. Uh, ik weet natuurlijk niet waar hij die, die dan vandaan moet halen. Dus ik ga nog even opstellen kiezen. Inbox, opstellen. Want dat is natuurlijk maar even de vraag. Tekenmodus. Snel navigatie uit. Snel navigatie aan. Aan. Verzonden. Cc, CC. Subject. Onderwerp. Vergadering bijvoegen. Locatie bijvoegen. Bestand bijvoegen. Knop. Een foto maken. Knop. Annuleren. Fotobibliotheek. Kiezen en bestanden. Knop. Onderwerp. Subject. Kiezen en bestanden. We gaan kiezen. En Knop. Kiezen en bestanden, Bestanden. Annuleren. Bestanden. Zoeken. Knop. Wandel sluiten. Knop. Uw wandrijven toevoegen. Wandel sluiten. Knop. Uw Dropbox-account toevoegen. Kijk. Je kunt dus hier accounts toevoegen. Dus je OneDrive, dat is van uh, Microsoft, Dropbox. Vaandel sluiten. Knop. Uw box account toevoegen. Uw box. Bloemsels 03. -jpg. Oh. Bloemsels 03 -gmail .com. IMG 086 03, gmail.com. IMG IMG Hallo Fresh leu met Rost, Google Drive. Bloemsels038mail.com Hij zit nu zelf al in Google Drive te kijken. 104K. Thuze visboekjes met noedels. Pakselt, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Dat zijn recepten. Die staan nog in de map. Vaandelsluiten. sluiten. dat zal wel een sluitknop zijn. IMG onderstreep. bloemsels 03. U. sluiten. Annuleren. Doen even annuleren. Wat die Vaandelsluiten knop doet, weet op, ik niet. Knop. Nou, um, het schiet alweer aardig op in de tijd. En we hebben nog wat andere leuke dingen. Dus ik had zoiets van. Um, als je denkt van nou, misschien kan ik hier wel iets mee. Hij lijkt bijna helemaal toegankelijk. Alhoewel ik nog dus uh, ook vanochtend al, maar nu ook een paar dingetjes tegenkom. Dat ik denk van nou, het kan nog beter. Um, verder zal het wennen zijn. Omdat je toch hele andere dingen ziet dan dat je gewend bent. Uh, maar voor mensen die dus ook uh, af en toe een bijlage willen meesturen. En nog meer van dat soort dingetjes. Zou ik zeggen. Dan zou ik zeggen. Um, Hé, Nancy is eruit gevlogen ziek. Dan zou ik zeggen, probeer hem eens een keer. Hij is gratis. Uh, maar nogmaals, ik kreeg dus uh, gisteren nog te horen dat alle mails die je hiermee verstuurt of binnenhaalt langs Apple gaan. En je kunt je natuurlijk afvragen wat Apple daarmee doet. Oké, okay, dit was wat mij betreft. Outlook. Waarom zou je hem gebruiken als je bijlagen wil meesturen? Je zelf weet of je hem gebruikt, maar waarom precies op. Van... Omdat je volgens mij met de gewone uh, e-mail. Uh, app van uh, op je iPhone geen bijlagen kan meesturen. Hartstikke makkelijk. Ik ga naar het andere menu. Twee keer op uh, uh, VOM drukken. En dan kun je e-mailen. En dan kun je het, het, of het bestand mailen of de bijlage toevoegen. Dat is hartstikke makkelijk. Ja, wacht even. Jij bedoelt naar andere... Uh, we hebben het over de iPhone, hè? Um, even, even wat exacter. Graag Alwin. Oh ja, iPhone. Het kan wel. Ik moet even kijken hoe het moet, maar het kan, het kan wel. Er staat, uh, um, ik heb het in ieder geval wel eens gedaan. Ik weet zeker dat het kan, maar dan moet ik even kijken. Dan stuur ik je mailtje. Ja, wat je wel kan, uh, in sommige gevallen, is dat, dat je dus als je een, uh, um, ik roem wel wat een bestand hebt. Um, en uh, je tikt dan dubbel op dat bestand en je houdt vast dat je dan... Uh, een, zeg maar ...een deelmogelijkheid krijgt waarbij je de, uh, een, als e-mail kunt versturen. Dat is wel een mogelijkheid, maar je kan het niet als je aan het e-mailen bent... ...als je een e-mail aan het maken bent, dan kan dat volgens mij niet. En dat uh, kan deze app wel. Nens, jij bent ook weer terug. Heb je veel gemist? Uh, nou, dat kan jij mij vertellen. Nee, Outlook was je mee bezig, toch? En, uh, en ik vroeg me af of er pluspunten of uh, minpunten waren ten opzichte van de gewone mail... Maar je zei al dat niet alles toegankelijk was, geloof ik. Ja, ik kwam een paar dingen tegen, want ik werkte nu even met het toetsenbord. Een bluetooth toetsenbord dat ik door, door te navigeren niet overal kwam. Uh, er waren een paar dingetjes die, uh, die er wat vreemd uitzagen, maar vooralsnog lijkt hij me gewoon goed toegankelijk. Uh, in eerste instantie uh, lijkt hij ingewikkeld, maar dat is natuurlijk met iedere nieuwe app zo. Um, wat ik er zelf aan, uh, wel aardig aan vond is dat je vanuit een e-mail gewoon al de keuze hebt om een bijlage toe te voegen. Dat heeft de standaard app volgens mij niet. Tenzij uh, wat ik net ook al tegen Alwin zei, dubbeltikt op een bestand en vasthoudt en dan de keuzemogelijkheid krijgt om dat per mail te versturen. Hier zit het er gewoon in. Um, de app is half vertaald, half Nederlands, half Engels. Um, ik heb niet in instellingen zo gezien dat je bijvoorbeeld de handtekening kan wijzigen en dat je zeg maar, de, de preview kunt, uh, kunt veranderen. Nou, het is, het is een, een, volgens mij een, voor mijn gevoel een bruikbare e-mail app. Behalve dat het me dus nog niet gelukt is om een e account aan te maken. Dan vloog hij drie keer uh, met een melding uit dat hij geen verbinding kon maken. Dus dat zou ik nog een keer moeten gaan uitzoeken. Maar verder, ja, het, is, uh, het is weer een e-mail app erbij die eventueel best bruikbaar is. Oké, okay, wil nog iemand iets kwijt over de Outlook-app van Microsoft? Ja, nog een vraagje. Moet je de, nog steeds een Microsoft-account aanmaken voor, voordat je hem kunt gebruiken? Want dat was ook al niet eenvoudig. Nee, dat werd niet aan mij gevraagd. Um... Dat moet je wel als je, uh, heb ik eerder hier al genoemd, Microsoft Word en de Microsoft Excel app wil gebruiken voor de iPhone. Dan moet je een Outlook account aanmaken. En dat kan inderdaad best een beetje lastig zijn, want volgens mij zit daar een captcha bij. En op de iPhone is dat sowieso lastig. En ik heb dat uh, eigenlijk op de computer gedaan met de bekende uh, Mozilla Firefox plugin uh, webvisum. Maar ja, die heeft niet iedereen. Dus dat, dat is, daar heb je echt een Outlook-account voor nodig. Ja, een Microsoft-account bedoel je. Maar die had jij dus al. Dus dan weet je ook niet of je voor Outlook nog een keer gevraagd wordt. Want ze kennen jou al. Ja, dat weet ik niet. Want hij heeft daar niet om gevraagd. Uh, hij kwam meteen... Toen ik de app uh, geïnstalleerd had en opstartte de eerste keer, uh, of ik een. Uh, dat ik dus een e-mail-account moest kiezen of aanmaken. En um, daar stond natuurlijk ook Outlook-account bij. Maar ja, ik weet het niet. En trouwens, nee, ik denk het niet, want um, mijn iPhone is volledig leeg, daar straks meer over. Dus hij kan dat niet van mijn iPhone hebben gezien. Dus blijkbaar is dat niet nodig met dit appje. Nou, dat is mooi, dat scheelt wel een hoop gezeur. Ik begrijp uit jouw woorden dat jij nog geen Microsoft-account hebt. Nee, nee, en niet eens een Google-account. Want die gaat allemaal langs Google, hè, al jouw mailtjes. Dat schreef ik jou. Of je nu door de kat of de hond gebeten wordt, maakt weinig verschil. Ik weet het, ik weet het. Maar privacy bestaat eigenlijk toch vandaag de dag niet meer. Ik zei dat vorige week al, als ook onze simkaarten al gekraakt zijn. Dus wat dat dan gaat, ach, we moeten er maar aan wennen. Uh, nee, dat klopt. Oké okay, jongens, Nou, dat waren de apps voor vandaag. Uh, dan gaan we om vier uur naar het laatste onderdeel. En dat zijn uh, alle tips en trucs en leuke dingen en weet ik wat allemaal weer die we, van, uh, die we over Apple hebben gehoord. En ik ga even een aftrap doen. Dus ik zet even de microfoon weer vast. Oké, okay, waarom is mijn iPhone zo helemaal leeg? Dat komt omdat ik vanochtend een foutje heb gemaakt. Ik heb een knop over het hoofd gezien. Ik heb namelijk vanochtend de iOS 8.3 Beta 2 geïnstalleerd. En zoals misschien van de week bij veel mensen bekend is geraakt, is dat um, Siri naar Nederland komt. Ehm... Um, en dat ga ik jullie even demonstreren. Gewoon als grapje. Calculator. Ik heb hier mijn iPhone. Ik, ik heb verder nog niet echt, uh, want dat heb ik net uh, zo tussen uh, half twee en drie gedaan. Dus het was even een race tegen de klok. Vandaar misschien ook dat ik de knop werk bij heb uh, over het hoofd heb uh, gezien bij mijn Mac. Dus vandaar dat mijn iPhone helemaal leeg was. Maar goed, dat geeft niet. er stond al zo ontzettend veel troep op. Door alle vragenuren die we hebben gedaan heb ik zoveel apps verzameld... ...dat dat al denk ik dik tegen de 200 was. Dus hij mocht wel eens opgeruimd worden. Dus misschien laat ik het hier ook wel even bij. Um, om te beginnen, ik heb dus nog weinig kunnen kijken naar de verbeteringen. Even voor de duidelijkheid. Uh, eerst krijgen wij in maart de update naar iOS 8.2. En eind april staat de iOS update naar 8.3 gepland... En uh, dus uh, je moet er nog even op wachten terzij je ook uh, uh, zeg maar de, de beta versie uh, op je iPhone zou kunnen zetten. Uh, een van de dingen die me net even snel opviel, dat is dat het weer appje blijkbaar ook als de 24 uur klok aanstaat, gewoon alle tijden weer laat zien. Maar het meest interessante is natuurlijk, en daar hebben we best wel even tijd voor dacht ik, dat is uh, uh, Siri. Ik ga Siri eens even uitproberen en even kijken wat Siri kan. En of ze echt, of, of hij echt, want de stem wordt gebruikt. Er is maar één Nederlandse stem en dat is onze eigen Xander. Kijken of die wil werken. Hoe laat is het? Het is 16:05. uur 5. Hij is een beetje zacht. Ik zal even kijken of dat harder kan. Hoe laat is het? Het is 16:05. uur 5. Waar ben ik? Je bent in de buurt van Kempenaer 022 Lelystad. Dat klopt, dat is achter mij. Wat voor weer wordt het zondag? Het wordt zondag oud en regenachtig. Nou, het is niet erg leuk, want ik wil weggaan zondag een KWR-wandeling doen. Um, ik ga eens even iets anders proberen. Maak een afspraak, getiteld werkoverleg, op 2 april van 9 tot 12 uur. Je hebt een afspraak voor de hele dag over Witte Donderdag die hiermee overlapt. Zal ik je afspraak over werkoverleg op 2 april 2015 toch inplannen? Ja. Je gebeurtenis staat gepland voor 2 april 2015, 9 uur. De gebeurtenis heeft de naam, werkoverleg... Nu ga ik nog eens even vragen. Wanneer is mijn volgende afspraak? Ik zoek voor je. Je hebt 29 maart 2015 een afspraak voor de hele dag. Wil je daar meer over horen? Ja, graag. Begin zomertijd. Leuke afspraak. Wat is de volgende afspraak? Kijk of je dat Ik begrijpt. zoek voor je. Begin zomertijd. Ja. Activiteit voor de hele dag, witte donderdag. Op donderdag om 9 uur, werkoverleg. Dat is alles wat ik voor je heb. Dankjewel Siri. Graag gedaan. Nou, dit is even een kleine preview. Um, vooral het maken van een afspraak op deze manier vind ik heel erg handig. Um, ja, we moeten nog even wachten totdat dit er echt is, maar ik vind het een, een hele leuke vooruitgang. We hebben er tenslotte lang genoeg op gewacht, nietwaar? Ik gooi de microfoon los. Er is positief Facebook en YouTube nieuws vanwege Davy Kuppens. Ja, Davy Kuppens, oké. Okay. Ja, dat is iemand die veel post op het VoiceOver-forum en die post eigenlijk voortdurend over de nieuwe Facebook-app of de, de update van Facebook die bijna dagelijks zo ongeveer komt... En soms gaan de dingen mis en soms gaan de dingen goed. Um, ja, veel meer kan ik jullie dus nog niet over die beta 3 of uh, die uh, beta 3, beta 2, iOS 8. Uh Punt 3 vertellen. Ik moet zelf, en dat ga ik straks ook nog even doen, uitzoeken of uh, te werken met de braille leesregel, dus de braille invoer, nu ook eindelijk is opgelost. Want dat willen ze maar niet oplossen bij Apple, ondanks het feit dat zowel de Nederlandse testers als ook de Amerikaanse testers dit hebben gemeld. Het is ook te zien in de, in de, uh, de bug uh, database van Apple. Dus ik ga dat straks even uitzoeken en, en hopelijk werkt dat dan ook. Nou, dat is in ieder geval uh, uh, wat ik van Apple heb gehoord. Uh, er is weer een bevestiging gekomen dat aan het eind van het jaar iOS 9 komt. En dat wordt gewoon een verbeterde versie van iOS 8. Dus ze gaan niets nieuws introduceren of nauwelijks iets nieuws, maar gewoon de hele zaak verbeteren. Nou, ik denk dat we dan hopelijk weer terugkomen op het niveau dat we, dat we vroeger kenden van Apple. Nou, dat was mijn drage, bijdrage als het gaat om tips en tricks. Tips en trucs, het blijft moeilijker. Dus wie nog iets leuks heeft over Apple of iets minder leuks, ik zou zeggen gang? Nou, ik heb, ik heb gelezen dat de nieuwe versie of 8.3 niet meer voor de iPhone 4 en 4S, nou voor de 4 sowieso natuurlijk niet, maar ook niet voor de 4S beschikbaar komt. Heb je daar ook al iets over gehoord? Nee, dat zou voor de 4S bezitters behoorlijk triest zijn, want... Uh, uh, uh, als jij had toch een 4S of heb je ook al een hoger apparaat nu? Nee, ik heb nog een 4S, maar uh, ja, dat is dan nog tot juli of zo. Dan moet ik, ja, dan moet ik echt waarschijnlijk aan wat hogers. Maar nou ja, ik, ik hoop nog dat, dit, dat ik dit mag meemaken. Nou, dat is wel erg leuk. Ja, en het is ook erg handig hè, als je zo snel even een afspraak kunt maken. Het, uh, het, ja, het werkt gewoon. Um... Heb jij het gevoel dat, dat uh, uh, EOS 8.1 al erg traag is op jouw 4S? Absoluut niet. Um, ik ik vind, het, uh, vind het prima. Hij is sneller uiteraard wel dan de 4S. En hij, is, nee, hij bevalt me uitstekend. Ik heb, ik heb echt geen behoefte aan een anderen. Maar ja, als dit soort dingen natuurlijk gaan komen. Um, even kijken hoor. Misschien staat het ergens bij iCulture ofzo. Ik, ik heb het ergens gezien. Maar ik vond het zo treurig dat ik het waarschijnlijk meteen heb verdrongen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, ik heb het nog niet gelezen. Mens, heb jij dat misschien ergens gezien? Nee, ook nog niet. Nee. Oké. Okay. Nou, dan gooi ik de microfoon nog een keer los voor iemand die uh, iets kwijt wil over Apple. Nou ja, over het voorgaande. Um, ik, ik heb iOS 8 op mijn iPad 4. En ik heb ook geen last van, uh, van langzamer of, of wat er ook. Dus ja, ik hoop uh, toch ook dat. Maar goed, dat zien we verder wel. Ja, de enige reden waarom denk ik dan ze... Uh... Iets niet meer uitrollen voor bijvoorbeeld voor de 4S en, en de iPad 4, kan het verschil zijn in processor die erin zit. Ik weet niet, uh, dat zou je misschien wel ergens kunnen vinden dat in de nieuwere processoren, die in de 5, de 5S en de 6S zitten, dat zeg maar zoals we dat noemen de instructieset is uitgebreid en dat dus de, de, de nieuwe software gebruik maakt van instructies. ...computerinstructies die die oude processoren niet aankunnen. En dat kan dan de enige reden zijn waarom ze hem niet uitrollen voor de 4S. Maar als de snelheid nog goed is, dan zou, zou er geen enkele reden zijn om dat niet te doen. Ja, ik, ja dat heeft natuurlijk niks mee te maken, maar um, het staat wel al, al zo'n beetje voorgekoud, toch? Wat bedoel je met voorgekoud? Dat je hem bij de instellingen wel al tegenkomt. Ja, sorry, maar dat is de Engelse versie natuurlijk. Uh, nee, je bedoelt Siri. Nee, ja, Siri is er al sinds iOS 7. Dus dat, dat is er al een tijd. En toen werd er ook al geroepen dat, dat die in andere talen zou komen. Uh, en ik, ik geloof dat het zelfs al twee jaar geleden is dat het gerucht ging dat er een, een, een Nederlandse uh, programmeur in... Uh, in Cupertino zat uh, juist voor het vertalen. Maar het heeft dus nog twee jaar geduurd. Zo ongeveer voordat hij er is. Nou Siri, dat uh, ik, ik gebruik hem zelf altijd al. Uh, of altijd, ik gebruik hem zelf. al wat langer voor, voor bijvoorbeeld het zetten van een, van een wekker en, en het uh, uh, zetten van een timer. en het, inderdaad vragen van, uh, van weersverwachtingen, werk voor wat voor dingen. Maar het maken met van afspraken was gewoon een stuk lastiger. Ik ben ook heel benieuwd of. Uh, en dat heb ik nog niet uitgeprobeerd of de, um, ook de Nederlandse namen nu goed uh, werken. Hè? Als ik dus uh, bijvoorbeeld uh, iets roep van bel, nou, ja, ik weet nu zo gauw even, niemand die gebeld kan worden. Um, ga ik nog wel even uitproberen of die dan ook de, uh, de Nederlandse namen beter herkent. Want dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Wel slobben maar. Oro, hier heeft trouwens iets over uh, de 4S in het uh, chatvenster gezet. Ja, daar wil ik eigenlijk bij aansluiten denk ik, uh, maar ik kan dat scherm niet zien, dus ik doe maar alsof ik nu aan de praat ben. Uh, iOS 9 compatibility, staat dat de 4S eruit gaat en de iPad 2 gaat eruit voor iOS 9. Oké, okay, dat is mooi. Ik zal het even proberen. Herman, ehm... Um, bel Herman Slobben. Bedoel je Herman Slobben? Ja. Welk telefoonnummer van Herman Slobben? Mobiel nummer of andere nummer? Andere nummer. Ik probeer Herman Slobben te bellen op het andere nummer. Volgens mij is dat het label wat aan jouw nummer hangt. Ik ben benieuwd wie ik aan de lijn krijg. Dag <laughs> Herman. Nou, nou, dat werkt dus goed hè. Uh, blijf even hangen. Dan ga ik meteen even kijken of ik ook weer fatsoenlijk kan verbreken in deze uh, uh, nieuwe uh, uh, beta. Spreek je? Spreek je, spreek je. Goed zo. Nou, dat, uh, ja, ik hoor de chat in, niet in het Nederlands omdat ik een Engelse Windows heb, dus het stoort mij eigenlijk alleen. Uh, Nancy, mag even vertellen wat er wordt uh, geschreven als jij het ziet. Oké. Okay, um, dit schijnt dus nu goed te gaan. Uh, ik weet niet <coughs> of je mij nu hoort. Het is weer eens ellende aan mijn kant. Uh, ik moet gauw een nieuwe laptop. Um, ik had op het internet dat iOS compatibility gezocht. En uh, iOS 4S en de iPad 2 gaan er dan uit. Dus die worden dan niet meer ondersteund. Oké, okay, dus, uh, dus de, de iPhone 4S die wordt niet ondersteund dus. Nee, ik heb een iPhone 4S, daar pik ik juist iOS 8 op. Dus, um, even kijken eens, Siri in Nederlands kan ik dus dan ook niet meer gebruiken, denk ik, hè, op, op de iPhone 4S. Of, uh, of kan... Ja, het is nog steeds dat ik niet weet of ik nu aan het praten mag, maar in ieder geval, uh, nee, uh, dat is niet waar. Je kunt Siri waarschijnlijk wel gebruiken, want dat zit in de update van iOS 8.0. 3. ...en die komt nog, uh, wat zei hij, juni hè, zei uh, Tom. En uh, iOS 9, dat komt pas eind van het jaar en dan kun je hem niet meer updaten naar iOS 9. Maar dan heb je nog wel de Nederlandse serie, want die komt erin, 8.3. Natuurlijk mag je praten, Nens. Uh, ik was even afgeleid, want ik probeerde de chat te lezen... Met mijn pijltoetsen, maar dan mijn, mijn spraak van mijn computer is harder dan uh, de rest van de spraak. Uh, maar ik had begrepen dat uh, uh, over, uh, vol, in maart komt 8.2 en ergens eind april al komt 8.3. Hangt er vanaf wat voor ellende we nog vinden in, uh, in 8.3. Ik had eigenlijk ontzettend graag willen weten hoe wordt je beta-testen? Want dat wil ik ook wel. Nou, er gaat wat veranderen. Uh, dat is dat, uh, de, de, ik geloof dat ze nu, Apple, iets van 100.000 beta-testers hebben. Ja. Maar ze gaan dat opengooien. Dan kan iedereen kan beta-tester worden zonder dat ze een, uh, een, een, een, een development account of weet ik veel wat hebben. Um, en dat gaat via de website uh, appleseed.apple.com um, ik weet niet of dat voor 8.3 al gebeurt. Maar dat uh, gaat wel zeker voor uh, 9 gebeuren. Uh, het wordt nu al gedaan voor, uh, voor de Mac software. Uh, je kan even op die website kijken. Appleseed.apple.com Ik zal het even spellen. A-P-P-L-E-S-E-E-D Dus Appleseed.appleseed.apple.apple.com -p -p Daar moet je dan een account aan maken. En hoe het verder gaat weet ik... Ook nog niet. Maar je kunt dan ook al de versie die nu eraan komt, kun je die dan ook al testen? Dus iOS 8.2, kun je die nou ook al testen met, uh, met uh, appleseed.apple.com? Kan dat ook al? Nee, dat gaat pas komen vanaf iOS 9. Dus uh, versie 8.2 en 8.3, dat zijn alleen nog maar de, de testers uh, die er nu ook zijn. Oké, okay. nou dan weet ik ook weer voldoende, dus dan heb ik ook weer wat bijgelegd. Ja, ah, hartstikke goed. Um, ik laat de microfoon nog één keer los voor de valreep. Heeft er nog iemand iets voor de valreep om tien voor half vijf? Uh, ja, ik wou nog even melden. Dat is echt heel leuk om uh, te beluisteren. Uh, Marcel van der Bie hier ook uh, regelmatig aanwezig, ja misschien nu ook inmiddels al wel, want ik heb de laatste tijd niet meer in het uh, aanwezigheidstabelletje gekeken die heeft voor Digivisie een buitengewoon leuke podcast gemaakt over de dicteerfunctie op de Mac en die kan ik iedereen uh, van harte aanbevelen want het is gewoon uh, heel goed uitgelegd en uh, ja zo aanstekelijk dat ik er ook meteen eventjes mee ben gaan uh, experimenteren en Alwine hier aanwezig ook die had er zelfs nog wat aanvullingen op afgelopen woensdag. Want Marcel had een aantal dingen nog niet ontdekt. Maar ja, dat uh, schijnt ook wel te kunnen. Maar allemaal wat ingewikkeld. Dat was met name het toegevoegen van commando's. Maar dat kun je niet met de voice-over actief. Dus dat is allemaal wat lastig. Maar zeker een leuke podcast. Ja, dankjewel. Ja, Ik heb hem ook geïnstalleerd. Uh, dat kan dus alleen voor de men, uh, bij de mensen die ook uh, zeg maar de update naar... OS X 10.10... Josemiti .10 hebben gedaan. Je moet het wel even aanzetten. En dan moet je ook even volgens mij... maar dat is alweer even geleden dat ik dat gedaan heb... Uh, de, de, de Nederlandse dicteertoestanden uh, downloaden... zodat je het ook offline kan doen. Zoiets was het. En uh, hij gaat uh, luisteren... op het moment dat je de FN-toets... dus de toetsen op het toetsenbord helemaal links... tenminste op het, uh, het Mac-toetsenbord... ingedrukt houdt. Dan gaat hij... Uh, Ach, dan start je de dicteerfunctie. Maar uh, dankjewel Bruno. Dus op Digivisie staat de podcast. Helemaal waar. En nog even ter aanvulling, wat jij nu allemaal vertelt, dat wordt nou in die podcast juist zo uh, mooi en duidelijk uit de doeken gedaan, dat je eigenlijk meteen begint, uh, uh, nou ja, met enthousiasme daaraan. Want het is zo goed uitgelegd dat het op de, uh, daarna eigenlijk een fluitje van een cent is om het uh, actief... Te... Nou hartstikke goed, we hebben een prima dicteerfunctie uh, voor de iPhone nu en dus ook voor de Mac. En nu, Nederlandse Siri, wat willen we nog meer? We kunnen steeds meer tegen ons apparaat praten. Uh, er zijn natuurlijk nog een aantal dingen die, die nog wat lastiger gaan. Maar uh, je kunt zelfs dus ook al, stel dat je een iPhone in je handen hebt... en je hebt zoiets van, de voice-over doet het niet... en ik krijg hem ook niet aan met drie keer thuisknop... dan kun je dus nu ook in Siri uh, roepen van start voice-over of iets dergelijks... Uh, eh, of keer kleuren om als je dat nodig vindt, eh, dan worden dat soort eh, toegankelijkheidsopties gewoon via Siri aan of uitgezet. En kan ik dan nu al bijvoorbeeld in uh, Siri zeggen van start voice over? Of uh, moet ik nog even wachten met uh, Siri in Nederlands? Ah, nou, met Siri in Nederlands moet je wachten tot uh, eind april tot dat 8.3 uh, komt. Je kan het dus, uh, ik heb het zelf nog nooit geprobeerd in het Engels. Uh, uh, uh, dus maar je zou het kunnen proberen, alleen pas op, want als je hem niet meer aankrijgt, heb je natuurlijk een probleem. Ja, dat snap ik, want bij mij doet. Zo uh, uh, over drie. <coughs> Sorry. Bij mij doet. Oh, dat, ik weet niet precies wie er nou in de beurt is, maar volgens mij uh, is het zo dat. Uh, ik heb dat eens een keer gehad. Uh, dat VoiceOver dat voice-over het ook niet meer deed. En ja, dan zal je, dan is er maar één mogelijkheid en dat is met de iTunes. En dat gaat wel heel gemakkelijk als je weet hoe je het moet doen. Maar uh, ik zal het nog eens met mijn 4S proberen, want dat is op zich wel grappig natuurlijk, om te kijken of die dat doet. Nou, het kan zijn dat als je dus nu roept, uh, kijk je hoort dat geluidje van, van Siri, als je dan roept iets van turn voice-over on, misschien werkt dat wel. Dus je kan nu ook proberen turn voice-over off, maar ja, uh, je loopt een risico. Ik weet niet, Nens, dus heb jij Siri op je iPad staan? Ja, dat heb ik aangesteld. Wat moet ik testen? Ik heb het al gedaan. Je kunt gewoon roepen VoiceOver on en dan zegt hij VoiceOver is already on. Dus als je zegt uh, VoiceOver off of VoiceOver on, dan doet hij dat, echt. Behalve dat hij bij mij niet altijd Siri start als ik de homeknop ingedrukt houd en dan moet ik op het knopje luisteren klikken. En dat kun je dus niet vinden zonder VoiceOver. Dus helemaal zonder risico. Is het niet, maar je hoeft dus alleen maar te zeggen voice-over on of voice-over off. Ja, oké. Okay. Nou ja, zolang je drie keer thuisknop op VoiceOver hebt staan, dan gaat dat sowieso natuurlijk wel lukken. En net wat Astrid zegt, via iTunes uh, is dat natuurlijk niet echt ingewikkeld. Behalve dan dat je helemaal surf tapt voordat je er bent, volgens mij. Maar waar staat dat luisteren dat? Die heb ik nog nooit gezien. Is het op de iPhone of is het op de Mac waar je het nu over hebt? Nee, als je iets in VoiceOver roept, ik zal dat eens dus even doen. FaceTime. Ehm, um, ik roep dan even gewoon van... Waar ben ik? Je bent in de buurt van Koggen 05, 1, 9, Lelystad. Nou, dat is wel erg een beetje uit de buurt. Als ik nu op mijn scherm kijk... Koggen 01, Noord-Zuid. Kempel naar 01, of Koggen 02, Noord-West naar ja, zuid Hier zie je in een kaartje. 0, Koggen 04, Koggen 06, Noord-Zuid. Koggen 06, luisterknop. Dan heb ik onder een luisterknop. Help -knop. En een helpknop, als ik die helpknop aantik, dan krijg ik een hele reeks van commando's. Dus op het moment dat je Siri gaat gebruiken, uh, verschijnt er ook een scherm met allerlei dingen die met Siri te maken hebben. Ik kan dus ook op die luisterknop tikken. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat kan wel. En het scherm doe ik gewoon weer weg door op de thuisknop te drukken. Dus zodra je Siri ge gaat gebruiken, één keer, hè, dus dat je iets in Siri roept, krijg je dus ook een scherm... Met inderdaad een luisterknop en een helpknop. En eventueel uh, ook uh, uh, op, op je scherm het antwoord dat Siri jou uh, al pratende heeft gegeven. Dat zie je ook op het scherm staan. Kan ik nog iets anders vragen? Ik uh, ben overigens nog niet zo heel lang... Gelogd, dus misschien uh, is er al van alles gepasseerd vanmiddag waar ik geen weet van heb. Dat hoor ik dan nog wel in de uh, podcast. Maar uh, eigenlijk, uh, ik weet niet wat ik hier nu mee losmaak. Maar uh, zijn er al mensen die ervaring hebben positief of negatief met Be My Eyes? Ja, ja, ja ik, ik heb er op zich wel uh, ervaring mee. Ik heb het zelfs al eens gebruikt. Want ik moest een keer, ik heb een keertje met de melkpak, heb ik een keer gekeken tot wanneer die goed was. En toen zei die mevrouw van ja, het is tot 24 januari goed. Dus, dus ik heb de Be My Eyes app gebruikt en op zich werkt het. maar. Dag Ruud, ik heb hem ook gebruikt. Uh, ik had een versterker, had ik van iemand gekregen en ik moest het type nummer weten. Want dan kon ik daarna, kon ik de gebruiksaanwijzing opzoeken op het internet... Dus dat heb ik, ik, heb dat, ik heb daar gebruik van gemaakt. Het kan soms erg lang duren voordat je iemand aan de lijn krijgt. Of niet, of wat ook. Het kan wel even duren. Maar het is gelukt. En dan vertellen ze je hoe je de camera moet houden. Van ja, wat wilt u weten? Nou, dat en dat wil ik weten. Nou, ja, iets meer naar rechts, ja. En dan lees ik dat en dat en dat en dat en dat. Nou, en als je daar tevreden mee bent, dan zeg je dankjewel en je gaat weer verder. Ja, nou dat klinkt hoopvol. Want ik heb net uh, geprobeerd daar binnen te komen. Nou sowieso met mijn oude uh, iPhone 4 uh, lukt het al helemaal niet. Dus uh, toen dacht ik doe ik het met mijn iPodje. Dat gaat op zich wel. Maar ik, uh, je hebt gelijk, het duurt ontzettend lang. En dan krijg je iemand aan de lijn. Maar dan heb je zo'n beroerde verbinding dat, uh, dat je de helft niet verstaat. Of ze uh, horen jou niet. Dus uh, je mag wel een paar uur voor uittrekken. En het enige wat ik wil is, ik heb hier, uh, en dat is heel vervelend, uh, ik heb aan een verrekeningsmaatschappij iets opgestuurd. Dat is onbestelbare toer gekomen, dus ik wil wel weten waarom dat onbestelbare toer is gekomen. Er zit een sticker op, die kun je scannen, maar wat daar op aangevinkt staat, dat leest die scanner natuurlijk niet. Dus daar dacht ik, be my eyes voor te gebruiken, maar ik ben al de hele middag bezig en het uh, gaat me nog niet lukken. Oh, nou dat is echt balen dan. Want het moet meestal wel lukken met Be My Ice. Dus, te, dat duurt ook zo lang met die helpers natuurlijk. Maar, als ik bij mij op de groep ben, dan is de verbinding uh, heel goed met Be My Ice. Hier. Ja, het ligt natuurlijk aan of er mensen beschikbaar zijn, hè? Ik heb wel eens gehad dat er gewoon niemand beschikbaar was. Moet je even wachten tot mensen gaan eten, haha. Maar uh, als ze die app uitzetten, dan draait hij niet mee en dan zien ze jou natuurlijk niet. Maar in ieder geval heb ik ooit een keer mijn computerscherm weer aan de praat gekregen, met behulp van een Griek. En dat was wel lachen, dat was voor hem de eerste keer. Maar toen ontdekte ik wel dat als je scherm op vergrendelen springt, als het een beetje lang duurt, dan springt het vergrendelen bij mij. En dan werkt de camera ook niet meer. Dus dan kon ik ook niet meer terugbellen, want dan krijg je een ander. En in dit geval kreeg ik dus ook niemand meer. Maar uh, op zich uh, werkt het goed en dat lezen van nog niet altijd mee. Gisteren had ik een pak met, met, met, uh, met koekjes, koekjesmix. Ik wilde alleen maar weten hoeveel gram boter erbij moest. Dat heb ik met mijn dochter geprobeerd met FaceTime. Maar toen waren de lettertjes veel te, veel te klein. Dus ik kon het ook niet lezen met FaceTime. Ja, dus of jouw verzekeringsticker werkt met aanvinken, dat weet ik ook niet. Maar je kunt het altijd proberen. Nou, het klinkt allemaal hoopvol. Je moet er inderdaad wel de tijd voor nemen. Ik, en ik ben niet zo geduldig in die dingen. Dat is een beetje het probleem. En inderdaad dat mensen niet uh, alle minuut beschikbaar zijn, dat begrijp ik ook wel. En ik wil best even vijf minuten wachten. Maar ik heb dus nu al een aantal keren gehad dat je daadwerkelijk verbinding hebt. Maar of ik hoor helemaal niks, of ik hoor alleen maar wat uh, verbrokkeld gedoe. Of van die hele langgerekte specie uh, geluiden. Uh, ja, dat, uh, dat schiet allemaal niet op natuurlijk. Verbrokkeld gedoe, wat, wat wordt daarmee bedoeld dan met uh, verbrokkeld gedoe? Ja Jeremy, daar bedoelt Ruud mee dat de verbinding zo traag is... ...dat, je, dat het geluid stukjes, bij stukjes en beetjes binnenkomt. Dat gebeurt hier in de chat ook wel eens. Ja, het, het, het, het klinkt Ruud alsof ze uh, serverproblemen hebben. Uh, dus dat ze de, de bandbreedte niet aankunnen. Uh, dat strookt niet helemaal met het berichtje dat jij ja, ook ongetwijfeld in NCT hebt gelezen. Dat het aantal hulpvragen best nog wel tegenvalt. Of tenminste tegenvalt. Dat er heel veel helpers schijnen te zijn. Maar dat er nog niet echt zoveel hulpvragen zijn. Dus ja, um, ik heb geen idee. Blijf proberen. En uh, Alwien... Kleine lettertjes. Als je je camera er dichterbij houdt, zou het dan toch beter moeten zijn? Ik ga, neem ik aan, wel uit dat jij dat hebt uitgeprobeerd met dochter. Ik zie Alwine niet meer in het lijstje staan, dus die is verdwenen. Oké, okay, nou Ruud, ik wens je sterkte en uh, gewoon blijven proberen zou ik dan zeggen. Jongens, ik geef nog één keer de microfoon vrij voor de valreep. Heeft er nog iemand iets? Uh, ja. Zo'n verhaal over Dwemer uh, Ice kan iedereen wel honderd keer vertellen. Ik heb het ook geprobeerd en ik uh, ik, ik, ik had een, een twee doosjes bouillonblokjes. En uh, ik wil weten wat kippenbouillon is. Nou, uh, ik, uh, het is me voor geen meter gelukt, en, want ik kreeg gewoon geen contact. Ik pak uh, toggling goggles en huppa, binnen de kortste keren wist ik het. Dus ja, ik weet niet, ik zie er niet zoveel in, eerlijk gezegd. Maar wat je ook kunt gebruiken is de CanFind-app. Daarmee kun je ook de dingen dingen benoemen dus dan, dus hoef je niet lang te wachten, helpt van Bima Ice, Alwin, dus um, je ja, de boel liep weer even vast um, ik heb hem weer losgetrokken ja ik, ik heb het wel op mijn iPhone staan, ja nu dus niet um, maar ik heb het zelf nog niet gebruikt, ik gebruik meestal toch wel uh, uh, Camfind of inderdaad Talking Google's, of uh, de de KNFB reader en um, ik had een probleem in de keuken met uh, uh, verpakkingen, maar dat bleek een probleem van het licht te zijn. Ik zat onder zo'n klein TL-buisje en dat, uh, dat ging blijkbaar spiegelen op die, die folieverpakkingen. En, en nu ik het op een andere plek doe, krijg ik um, um, keurig alle informatie plus de, de houdbaarheidsdatum. Dus ja... Um, het is dus nog niet optimaal, maar goed, het is er al komen, nog niet zo lang. En ik weet eigenlijk niet of je dit soort dingen ergens kwijt kunt, of je dat kunt melden. Uh, je kunt het natuurlijk aan, aan Daniel Hugen, maar die is alleen maar vertaler, heb ik begrepen. Dus ik weet niet of hij er iets mee kan. En, en ja, gelukkig hebben we dan inderdaad, net als dit wat jij ook zei en Jeremy ook, hebben we nog wat andere mogelijkheden. Oké okay, jongens, voor de volreep, nog eenmaal. Ja, nou, die andere mogelijkheden gebruik ik natuurlijk ook met verven. Uh, goggles, helemaal goed. Canfind ken ik niet, maar heb ik ook niet echt nodig. Want die, die goggles doen het prima. Die knvb KMV, uh, dan zeg ik altijd maar, die doen het mij ook prima. Maar nou juist voor dit soort dingen, uh, van staat er ergens een vinkje bij. Dat, uh, daar kom je met goggles ook niet ver mee. Want je krijgt wel de tekst, maar dan weet je nog niet wat het probleem is. Dus daarom dacht ik van, nou, dan doe ik het op deze manier, maar... Inderdaad, wat Astrid ook zegt, is wel heel teleurstellend. Ik kan misschien beter naar mijn buurman lopen, dan ben ik sneller klaar. Even. Ja, klopt. Met de Bima uit moet je inderdaad zo lang wachten, hè? dus dat snap ik dan wel. Dus, maar, um, maar de volgende keer hoop ik, want ik hoop wel dat het, uh, dat het binnenkort niet... Ik had eigenlijk nog een vraag over Money Reader, als ik dat heel voorzichtig nog even kwijt kan. En wat biemereis betreft, inderdaad gewoon als het echt noodzakelijk is en anders moet je het volgens mij helemaal niet gebruiken. Je je je je ik bij God niet te is. Uh, wat ik wilde weten is: zijn er mensen die dat, uh, nou, Money Reader wel gebruiken? Dat weet ik zeker. Maar uh, bij mij doet hij het soms gewoon helemaal niet. Ik had vanmiddag had ik een briefje van 10. En uh, ik heb hem eronder gelegd. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb hem uit de apkiezer de, de, uh, gegooid. Opnieuw gedaan. Maar verdomme, hij deed het niet. Helemaal niet. Hoe kan dat? Is dat komt dat meer voor? Dan is hij vals, Herman. Nee hoor, ik, uh, ik herken dat. Ik heb dat soms ook. En ik weet echt niet hoe dat kan. Dan probeer ik een ander briefje en dan baf, zegt hij het meteen. Of dat nou... Komt, nee, ook, ook niet omdat hij verkreukeld is of wat. Uh, dus ik, ik ken het verschijnsel. Uh, je weet zeker dat de belichting goed was, want dat, dat wil dan ook nog wel eens meehelpen. Ja, ik, ik ken niet zo'n ervaring met die uh, app. Tenminste, ik heb hem niet gebruikt. Maar bij TapTapC is het zeg maar hetzelfde verhaal. Je mag maar uh, drie foto's maken en daar moet je voor betalen. Maar soms um, denk dat je dan voor deze ook zou moeten betalen voor deze app. Zelf heb ik hem niet, maar ik schat in nog. Nee hoor, deze app die, die koop je. Dat is ook een vrij prijzige app van Looktel. En die kun je gewoon onbeperkt gebruiken. Die herkent gewoon bankbiljetten. Dus nee Herman, ik, uh, ik ken het verschijnsel en ik heb geen idee hoe dat kan. Ik heb het laatste ook gehad. Dan, uh, ik had uh, drie briefjes waaruit ik uh, wilde weten. Van welk, waarvan ik wilde weten wat het was. En twee deden het niet. en de derde deed het wel. En ik heb hem omgedraaid, omgekanteld. ook alle vier de kanten laten zien. zeg maar. alle vier de mogelijkheden die je hebt. Maar no way. Nou, ik heb de. je had het over de belichting. Ik heb dus van alles geprobeerd. Ik denk, nou, op een glazen tafel misschien niet. Hoewel daar wel een laag onder zit. die uh, zorgt dat je er niet doorheen kijkt. Ik heb hem op een donkergroene achtergrond heb ik hem dan, uh, neergelegd. Uh, ook niet. Het maakt er helemaal niet uit. Hij pakt in het briefje niet. Hij pakt inderdaad, je pakt een andere en dan is het pasraak. Dat is exact uh, wat jij zegt. Ik heb geen idee hoe dat komt. Helaas. Dus uh, niet altijd waar voor je geld. Volgens mij was die... Ik weet niet meer hoeveel die was. Het staat niets van 8 euro of zo bij. Maar dat zal, zal ik me wel in vergissen. Oké okay, jongens, ik ga er zo een ent aan breien. Terwijl iemand nog iets dringends heeft. Nog iets dringends voor de valreep. Nee, niet iets strengers voor de vallenreep Maar in ieder geval, ik, uh, ik vond het vandaag wel leuk voor de eerste keer Het was, het was wel even wennen omdat ik per ongeluk de microfoon indrukte Maar uh, ik, ik vond het verder wel leuk vandaag Dus ik ben er uh, verkeken Dus als ik de laatste maand op de groep ben, de laatste vrijdag van de maand Dan doe ik zeker weer mee, want ik vond het wel erg vandaag Goed zo Jeremy, dankjewel Oké, okay, ja, dan, uh, dat, dan moet ik dat inderdaad zal voor de zekerheid nog één keer zeggen. Vanaf heden dus niet meer iedere week. Dus uh, we zijn er pas weer uh, op vrijdag uh, 27 maart 2015. Ik wil iedereen bedanken dat hij er was. En iedereen natuurlijk ook voor de bijdragers die geleverd zijn. En ik wens iedereen een heel goed weekend. En ik stop nu de opname tot over vier weken.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 Move my